Leers zei vorige maand dat er zo'n 400 vergelijkbare gevallen zijn. Volgens de PVV is afgesproken dat hooguit enkele tientallen van hen een verblijfsvergunning krijgen. De rest moet terug naar Afghanistan. De partij hecht eraan dat per geval wordt bekeken in hoeverre het meisje verwesterd is... en om die reden in Afghanistan gevaar loopt. In Ivoorkust hebben strijders van de zittend president Bakbo weer terrein gewonnen. Dat heeft de chef van de VN-Vredesmissie Leroy gezegd na een briefing van de Veiligheidsraad. De aanhangers van Bakbo zijn nog steeds zwaar bewapend. Ook al hebben troepen van de VN en Franse militairen veel van die wapens vernietigd. De strijders voor de gekozen president Wattara hebben de bunker van Bakbo in Abidjan belegerd. Maar andersom zijn de Bakbo-strijders nu erg dicht bij het hotel gekomen waar Wattara al vier maanden verblijft. De VN en het Franse leger zijn bezig om journalisten en diplomaten uit Ivoorkust te evacueren. In zijn woonplaats Oestgeest is het oud-politicus Hetzer Rijpstra overleden. Rijpstra was van 1970 tot 1982 commissaris van de Koningin in Friesland. Hij werd daarna opgevolgd door Hans Wiegel. Voordat Rijpstra naar Friesland kwam was hij burgemeester in Smilde, Terneuzen en Almelo. Rijpstra was lid van de politieke partij CHU, die later opging in het CDA. Hetzer Rijpstra is 91 jaar geworden. Het weer, het is vrij helder, met kans op mistbanken, het koelt af tot een graad of 4. Overdag is het opnieuw zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, is ready for you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Het wordt weer een enerverend nachtje. Dus ik hoop dat u er klaar voor bent. Wij wel in ieder geval. En met wij bedoel ik technicus Bart Schultz... en ik, uw gastvrouw of captain op deze vlucht... die tot zeven uur in de ochtend zal gaan duren. Ergens midden in die nacht gaat de wekker... bij onze tweede nachtvluchten-sportivo-gast. Hij moet helemaal uit Tilburg komen... Marathonloper en personal coach Gerard Notenboom. Hem staat een uh, pittig weekendje te wachten... want ik neem aan dat hij er zondag in Rotterdam ook bij zal zijn. De marathon in onze multiculturele kustmetropool. Zoals wij die stad hier bij nachtvluchten plegen te noemen. We horen het allemaal tussen zes en zeven. Daarvoor van vijf tot zes hersenonderzoeker Dick Zwaab... over ons brein, altijd boeiend. Van vier tot vijf passeert wijlen Wim Ibo de revue... Straks in het tweede uur Erna Sporenberg, zangeres en zangpedagoge. Ze is er niet meer, maar komt vannacht toch weer eventjes heel erg dichtbij. En in dit uur een man met een vergelijkbaar metjee. We maken een vlucht langs het muzikale leven van Harry Banning. Geboren op 10 april 1929. De componist, arrangeur en pianist begon zijn carrière... in een dansorkestje aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hij zou uitgroeien tot gevierd componist... van meer dan 3000 liedjes. Onder meer van Annie M. G. Schmid en voor Ja Zuster Nee Zuster. Harry Banning overleed in 1999 op 70-jarige leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk een gigantisch oeuvre nagelaten. We reizen af naar lang vervlogen tijden en beginnen met een aflevering van Theater Andersom, waarvoor hij de muziek schreef en uitvoerde. Het is 6 maart 1959. Dat praat maar en praat maar en krijgt nooit genoeg. Men praat naar de kerk en men praat in de kroeg. Soms denk je, dit kan niet, dit is toch het eind. Maar nee hoor, die Kletstraat verkwijnt nog verdwijnt. Er is geen dorp of stad of wijk of straat, waarin je niet vergaat van rood op krat. En hoe stil je je eigen weg ook gaat, men weet er alles van. De dokter heeft zijn rug nog niet gekeerd, of er wordt als een vaststaand feit beweerd, dat u de ooievaar hebt gekotseld, men weet er alles van, je kunt alleen het heelal in gaan, met een drietrapsraket. Er is beslist op Mars en Maan een stel dat op je let. Je vraagt de bakker dinsdag krentenbrood. En aanstonds sta je aan verdenkinglood. Wie eet nu buiten zondags krentenbrood? Men weet er alles Ja, ik weet er alles van. Ik ben er ook zo een. Zo'n roddelaarster. Van alles en iedereen waar ik op de hoogte. Ik schaam me niet voor. Behoort bij mijn neven. Voor ik gepensioneerd werd, was ik onderwijsres. En ik heb op de tegenwoordige onderwijskrachten tegen dat ze hun kinderen niet meer kennen. Ik was van elk kind op de hoogte. Ook van zijn huiselijke omstandigheden. Als je een leven lang geprobeerd hebt alles aan de weet te komen, kun je die gewoonte zomaar niet opgeven. Op een oude dag houd ik nog kippen. Voor de eieren en voor de slag. Want je moet wat doen om je pensioentje toereikend te maken. Met mijn oude toezittertje breng ik de eieren en de slagkippen rond. En mijn klanten zitten zo wijd verspreid dat ik smorgens met een kipper uit de vieren ben. Dat is ook iets wat ik op deze tijd tegen heb. De mensen laten het beste van de dag voorbij gaan zonder het te weten. Maar daar hadden we het niet over. ...vanmorgen zou ik vier hennetjes gaan brengen naar Miss Anderson. Het was voor mij een prachtgelegenheid om aan de weet te komen... ...wat er tussen Randolph Patterson en Miss Helen aan de hand is. Het schijnt dat hun verloving... Oh ...af het fijne wist ik er toen nog niet van. Dus waarom zou ik het hier gaan vertellen? Ik praatte wel, maar niet zomaar. Dan was ik ook weer. Oh ja, ik had verteld dat ik op weg was naar Miss Anderson met slachtkippen. Op de weg was het stil... Dat is normaal, s morgens vroeg tegenwoordig. Niemand was me gepasseerd en tegenliggers had ik niet ontmoet. Toen ik bij een scherpe bocht in de weg kwam... Ik begrijp niet dat ze met al die wegenbelasting die weg niet eens verbeteren. Maar daar hadden we het nou niet over. Ik kom bij die scherpe bocht in de weg... ligt de lichtblauwe cabriolet van Randall Patterson... met wild draaiende wielen op zijn kop in de berm. Die moet een smak gemaakt hebben... Half uit de wagen lag Grendel Pettersen. Hij was knap. Zelfs zoals hij daar lag, mors dood, zijn haar vol olie en vuil van de weg. Zijn handen lagen boven zijn hoofd. En er zaten diepe schrammen in. Op zijn revers droeg hij een kleine corsage. Heel geraffineerd gecombineerd was die: Een teenhoosje, een witte anjelier en daarachter een diep groen blaadje. Hij moest hem pas opgestoken hebben, want de blaadjes waren nog fris en hard. Met zelfs de dauw nog op de roos. Natuurlijk liep ik met een grote bocht om het lijk heen. Ja, je moet alles zoveel mogelijk laten liggen als je zoiets ontdekt. Maar ik moest er toch het mijne van hebben. Ik vond een hondendoos. Ik dacht dat er een hoedje in zou zitten. Maar de doos was leeg. Gek dat Randall Pettersen met een lege hondendoos moest rijden. Wel zat er in de doos... Een vieze kleverige rode vlek. Terwijl ik zo met mijn onderzoek bezig was, hoorde ik een motorfiets aankomen. Ik deed een paar stappen terug alsof ik alleen was om te kijken. En toen kwam Bob de bocht om. Bob Harris is van de verkeersbrigade van de Rijkspolitie. Hij is vroeger een van mijn leerlingen geweest. Niet van de snuggers, maar... daar hebben we het nou niet over. Goedemorgen, juffrouw Hetty. Hé, hey, hé, hey, zo, zo, zo. Dat ziet er niet zo best uit, hè? Dat ziet er heel slecht uit, hè? Een manspersoon die een levenloze indruk maakt, zou ik zo zeggen. Eens even kijken. Mm. Ik voel geen hartslag. Eens kijken of hij nog ademt. Hebben we misschien een uh, spiegeltje in uw tasje? Alsjeblieft, Robert Harris, gebruik je ogen. Je kunt toch zo wel zien dat hij dood is? Dan hoef je mijn spiegeltje niet voor te lenen. Hij ademt heus niet meer. Kijk eens naar die opengespende pupillen. Ja, ja, ja, ja, ja. Te hard gereden, zeker. Als een straaljager. Juist. Eh, Hebben we het zien gebeuren? Nee, maar dat is toch niet nodig? Je kunt zo zien dat hij een ongepermitteerde paard had. Eerst met zijn voortwielen in het zand gekomen. Toen is hij over de kop geslagen en over de weg gekegeld. Ja, ja, ja. Juist, ja. Link Michel is hem waarschijnlijk op de verkeerde rijbaan. Gereden. Dat kan niet. Nog geen vijf minuten geleden heb ik benzine gehaald bij de pomp een kilometer terug. En er is niemand gepasseerd. Dan was hij dronken. Ja, dan was hij dronken. Als hij alleen op de weg was en hij gooit plotseling het stuur om. dan denk ik daar het mijne van, weet u? Misschien dat je neus het niet kan onderscheiden omdat je de vanmorgen zelf alleen genomen hebt. Maar ik kruik sterke drank duizend meter weg. Dat doe je als je geheel onthouden bent. Laat ik je wat vertellen, Robert? De laatste twaalf uur heeft deze jonge man geen druppel drank gezien. Dat is geproefd. Nou goed, goed dan. Goed. goed, dan is hij niet dronken. Niet waar? Nee, dan is een van zijn voorbanden geklapt. Ah, juist. Dat zou wel eens kunnen zijn. Maar dan moet er intussen al iemand geweest zijn om die lekker voorbeeld te maken. Want alle banden zijn vol en hard. Uh, ehm. <tosses> inderdaad, ja, ja. Nou, dan wordt het moeilijk, hè? Robert Harris, als ik jou was, zou ik even opbellen naar de politiepost. Ah, juffrouw Hetty, ik zit niet meer bij u op school, hè? Wil u niet zo tegen mijn schoolmeester in? Kijk, als ik de zaak nou eens even rustig als politieman bekijk... ...om dan maar een ruwe schets te geven, niet? Dan zal ik zeggen dat hij precies midden op de rijbaan reed. Juist. Eens even zien. En dan is hier het punt waar hij plotseling afswenkte. Ik zou indirect zeggen dat de stuurinrichting. Het kan ook zijn dat hij door een vallende ster getroffen is. Het kan, maar het is niet waarschijnlijk. Dat de stuurinrichting van een wagen van 30.000 gulden plotseling dienst weigert. Het kan, maar het is even min waarschijnlijk. Ja, Luister eens even hier, Jeffrey. Laten we even wel wezen, nietwaar? Het ongeluk moet toch een oorzaak hebben. Dat kan niet anders. Mm. Heb je gelet op de uitdrukking van het gezicht van de jongeman, Robert? Daar lees je de hevige schrik van af. Dat is een gezicht in paniek. Wat zag hij, vlak voor zijn dood? Ja, dat moet u mij niet vragen, dat weet ik niet. Waar wil u eigenlijk heen, juffrouw En wat zeg je hiervan, Robert Harris? Zie je die vieze, kleverige, rode vlek in die hoedendoos? En dan die schrammen op zijn handen? Ja, dat is nogal duidelijk, hè? Wie heeft die heeft hij aan de voorruit bezeerd? Ik zou anders zeggen dat hij een zonnebril droeg en dat de vooruit naar beneden was. En dat het prettig gevonden hebben om de ochtendwind door zijn haren te laten waaien. Hij kan dus niet met zijn handen door de vooruit zijn gegaan. Dan zou je die politiepost nou maar niet gaan opbellen? Ja, wacht eens even, juffrouw Bickert. U hoeft mij niet te vertellen wat ik doen of laten moet, hè? Maar voor je gaat opbellen, moet je natuurlijk wel even zijn nummer noteren. Ja, maar voor de gek. Eh, <laughs> uh, nummer? Ja, inderdaad. Ja, juist. Dus even zien. Dat is dan eh, P.T. 28-45. Zo genoteerd. Dat is dat. En weet u wat ik nou ga doen? Dan ga ik nou eens even de politiepost opbellen. Hij heet Randall Patterson. Hoe? Huh? Patterson. Gespeld met Pieter, Antoon, tweemaal Theodore, Eduard, oh, Richard... niet zo vlug, niet zo vlug, niet zo vlug. Bijna? Theodor. Eduard, Richard, Richard Simon, Simon Otto, Otto, Nico. En een Nico, juist, ja. Hij is tijdens het weekend de gast geweest van mejuffrouw Helen Forbes. Mejuffrouw Forbes woont op het grote buiten aan het strand, Zeewijk. Ze is twintig jaar. Wees en pupil van mejuffrouw Fanny Burkey. Volgend jaar wacht er een erfenis van 7 miljoen dollar. Ah, u bent een kletskousje, van het, die eeuwige roddelpraatjes praatjes van u. Wat heeft dat nou allemaal met dit ongeluk te maken? Robert Harris, op de eerste plaats ben ik geen roddeluister. En op de tweede plaats was dit geen ongeluk. Oh nee, maar wil u mij dan eens even precies vertellen wat het dan wel was? Het was moord met voorbedachte raden. En ik had het bewijzen. Randall Patterson was een heel goed vlieger. Bovendien weet iedereen dat hij verloofd. Althans zo goed als verloofd was, met juffrouw Helen Forbes. Robert, luister naar me en ga nu aanstonds de politiepost opbellen en zorg dat je de kranten waarschuwt. Dan komt jouw naam er zeker in. Ja, mijn naam. Uh, luister eens, hij zou die uh, 7 miljoen toch niet erven? Hij had niet nodig iets te erven. Hij had genoeg aan zijn stalen zenuwen en zijn knappe uiterlijk. En ga nu maar gauw opbellen. Nog Robert. Zorg dat er snel een ploeg komt om alles op te ruimen. Juist. Ik ga dus even snel zorgen dat er een ploeg komt om alles op te ruimen. En dat is dat. Blijft u nog hier? Ik ben nog iets kwijt. Het is voor ieder wel een bron van spijt. Dat juffrouw Rietmodel model van lucht en vlijt. Nog steeds niet met een zette jongen vrijt. Men weet er alles van. Spreken van haar zuster af, Die is toch stukken minder lief en braaf Maar die maakt elke jongeman tot slaaf Men weet er alles van Dit is uw leven, is niet waar Dat blijkt uit elk gesprek Men hoort het lustig door elkaar wat overblijft is drek. De mens die in zijn eigen tuintje wiet. Is egoïst want hij alleen geniet. Terwijl hij niemand van schandaal voorziet. Men weet er alles van. Men weet er alles van. Met een vaart die voor mij en het oude je ongewoon groot was, ben ik naar het huis van Miss Anderson gereden. Ik heb daar de eieren en de slachtkippen afgegeven. En toen ik op de terugweg langs de plaats van het ongeluk kwam, was er praktisch geen spoor meer van te bekennen. Alles was keurig opgeruimd. Want dat is toch tegenwoordig met die politieorganisatie wel in orde. je dat met vroeger vergelijkt, Maar dan hadden we het nou niet over. Nog diezelfde avond liet dokter Curly mij roepen. Dr. Curly is de dorpsarts, maar dat is lang niet alles. Hij is een heel voorbeeldig man en eigenlijk had hij heel wat anders kunnen zijn dan arts op een klein plaatsje. Er zijn mensen die zeggen, maar daar hadden we het nou niet over. Dr. Curly is medisch deskundige voor ons district van de Rijkspolitie. Hij had ook het onderzoek in handen naar de fysieke en psychische toestand van Randall Patterson. Om daar wat wijzer over te worden... ...had hij Helen Forbes, de verloofde van Randall, ...en Miss Buiking haar voogd bij zich laten komen. Dat vindt u wel, dan, juffrouw Beckerthe. Wie wil het eerst aan de tand voelen? Ik zou zeggen dat we met Miss Forbes moesten beginnen. Die kende Randall het beste en die was het meest in hem geïnteresseerd. Miss Forbes, kunt u even hier komen? Miss Forbes, ik kan natuurlijk je Bickerton. Ah, Vrouw Bickerton is zo vriendelijk met de helpen met de maken van aantekeningen. Bovendien assisteert ze me met haar enorme en diepgaande kennis... ...van vele personen en toestanden in de omgeving. Een echte laaster, miss Forbes. Mag ik u een paar vragen stellen, miss Forbes? Ik ga je gang, dokter. Ik hoop dat ik het antwoord weet. Kunt u me ook zeggen of Randall Peterson dronk? Voor zover ik weet, gebruikte hij nooit sterke drank. Renner was een sportsman, ook daarin. Was, voor zover u dat kunt nagaan, zijn hart in orde? Dat moet wel gezond geweest zijn, dokter. Anders had men toch nooit toestemming gegeven een poging te doen om het hoogterecord te verbeteren. Ik heb altijd gemeen dat hij heel gezond was. U was toch verloofd met hem, niet? Nee, dat is niet juist. Nee, het heeft zo positief in de kranten gestaan. Die berichten waren voorbarig. Ik mocht Randall wel graag en hij zei dat hij van mij hield, maar... oh, oh, juist, ja, ja. Dokter Curly, ik ben rijk, dat weet u. Iedereen in de buurt weet dat. Randall was niet rijk. Hij had een goede baan, maar door allerlei oorzaken zat hij in de schuld. Dat heb ik pas kort geleden gehoord. Er is me ook verteld dat hem een startverbod is opgelegd omdat hij Robloos gevlogen zou hebben. Hij moet ook bepaalde schulden betaald hebben met checks die niet gedekt waren. Naar men zei, zat hij diep in de moeilijkheden. Dat gaf me te denken, dokter. Misschien hield hij alleen van mij om het geld. Begrijpt u? Miss Forbes, zou ik misschien wat mogen vragen? Meneer Patterson is vanmorgen al heel vroeg weggereden. Ja, het kan beslist niet lang naast ons opgang geweest zijn. Hebt u toen afscheid van hem genomen? Nee. Vanmorgen niet meer. Dat kwam eigenlijk omdat we vannacht nog tot heel laat hebben zitten praten. Het moeten een uur of uh, drie geweest zijn eerder gingen slapen. Uh, is het voor u van belang te weten waarover we gesproken hebben? Als vind het niet profiel man. misschien helpt het ons op weg. We spraken over liefde. Over zijn liefde voor mij dan. Het was niet zomaar een gesprek. Vannacht heeft hij me formeel gevraagd om met hem te trouwen. Ik heb pertinent nee gezegd. U hebt hem dus een blokje laten lopen. Wist Miss, Miss Burke hiervan? Ja, ik heb hem geweigerd en Miss Burke was daarvan op de hoogte. Want ik had er vooraf al met haar over gepraat. waar? Uit u zelf? Nee, Miss Burke was er gistermiddag over begonnen. Dan zou ik nog graag één vraag willen stellen, als u het niet erg vindt. Helemaal niet. Hebt u vanmorgen aan meneer Patterson een kleine corsage gegeven, met een theeroosje? Een corsage? Nee, beslist niet. Maar ik weet wel waar die vandaan komt. Ja, vanmorgen vroeg hoorde ik stemmen onder mijn raam. Ik had na mijn gesprek met Randall niet kunnen slapen. Uit pure nieuwsgierigheid stond ik op om te kijken wie het waren. Onder mijn raam stonden juffrouw Burke en Randall in de tuin. Ze stak hem de corsage op. Ik was erg verbaasd. Maar ik was me te moe om er daar druk over te maken. Waarom was u zo verbaasd? Nou, het was zo akelig vroeg. En dat terwijl Miss Burke nooit bijzonder op Randall gesteld was. Ze had me zelfs herhaaldelijk voor hem gewaarschuwd. En nog pas gisteren was het Miss Burke die me van Randall's financiële toestand op de hoogte bracht. Kende ze hem dan zo goed? Ja. Randall heeft vroeger voor Miss Burkey gewerkt op een makelaarskantoor. Hij moest toen voor haar relaties ontvangen. En ze heeft me gisteren verteld dat hij niet te vertrouwen was. Toen nog niet. Maar ik had hem niet zo bovenweg weg te sturen. Zo, de dood in. Meent u dan dat hij zelfmoord gepleegd heeft? Dat hij opzettelijk zijn wagen met volle vaart in de berm gereden heeft? Ja. Dat is toch heel duidelijk. Er gingen nogal wat verhalen over Miss Burkey. 25 jaar lang was ze, behalve leidster van haar eigen kantoor... de vertrouwde privésecretaresse geweest van de vader van Miss Forbes. Een man die zoveel mogelijk voor en zo min mogelijk van zijn geld geleefd had. Als dat niet zo was geweest... zou Miss Forbes niet zo rijk en misschien gelukkig geweest zijn. Maar daar hebben we het nou niet over. Die praatjes dus over Miss Burke Die kwamen steeds daarop neer. Ze was bezeten van macht en invloed. Na de ondervraging van Miss Forbes vroeg Dr. Curly haar binnen te komen. Ze zag eruit zoals altijd. Een smalle, vertrokken mond in een benengezicht. Een tweet mantelpak met zeer mannelijke schniet. Dikke zolen onder haar wandelschoenen, zodat ze nog vierkant op het pakketvloer stond, dan anders het geval zou geweest zijn. Ze droeg een bril. Zo'n bril die kamerleden graag opzetten als ze de minister interpelleren. Of advocaten spelen als ze hun pleidooi houden. Langs die bril vroeg ze nogal vijandig... Wat doet hij hier voor, hier? Mag ik u even het, eh, voorstellen? Miss Burke, dat is juffrouw Dickerten. Okay. Oud-onderwezeres, ook lid van de schoolraad... en dorstpsycholoog zonder diploma. Ja, ja, ja. Ze helpen nog wel eens een handje bij het uitrafelen van bepaalde gevallen... Het toeval wilde dat ik de eerste was die bij het wrak van de auto van meneer Patterson aankwam, is mm -hmm. Daarom kan ik misschien van nut zijn. U behoeft me geen antwoord te geven op de vraag die wij u zullen stellen, maar het onderzoek zou er zoveel gemakkelijker worden als u zo vriendelijk zou willen zijn het wel te doen. Mm. Dat hangt er vanaf, hè. Weet u bijgevallen ook of Nepeta Kataria in het wild groeit op zeewijk? Of wordt het speciaal gekweekt? Ja, waar heeft u het eigenlijk over? U kweekt het dus niet zelf. Houdt u van tuinieren? Daar heb ik geen tijd voor. Zo'n afleiding zou u anders helemaal geen kwaad doen. Tuinieren is gezond voor lichaam en geest. Maar daar hebben we het nou niet over. Juist. Is er nog iets? Ja. Was er een speciale reden waarom u een hoeddocht meegaf aan meneer Patterson? Ik hm? begrijp nog steeds niet wat dat met het ongeluk te maken heeft. Dokter Curry. Waarom zou een jonge man een hoedendoos meenemen? meer als die hoedendoos is van de firma LeBrun uit Boston. Specialisten in chique hoeden voor dames op leeftijd, zoals de koninginmoeder moeder van Engeland die droeg. Dat kan volgens mij al een hebben. Ja, dat kan. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat maar één reden hebben. Mag ik even doorpraten? Dat gaat u gang, juffrouw Bekkerte. Maar waar ben je het onderwerp even, natuurlijk? Ik kwam dus als eerste bij het ongeluk. Wat mij het eerste opvielen waren de handen van meneer Patterson. Ze zaten vol schrammen. Niet van glas, want de voorruit was wel versplinterd, maar al het glas zat er nog in. Nee, het waren schrammen van klauwen of van zeer scherpe nagels. Toen rook ik een heel sterke lucht. Die kwam van de corsage. Niet alleen de lucht van rozen. Het was ook nog iets anders. Alles was nog heel fris. Dus de corsage moest kort tevoren zijn opgestoken. En dan was er natuurlijk die hoedendoos. De deksel was eraf. En daardoor zag ik in de hoedendoos onmiddellijk de vieze glibberige vlek. Een bloedvlek. Een bloedvlek? Ja, juffrouw Forbes, een bloedvlek. Ik kreeg ineens een vermoeden. Maar ik kon geen zekerheid krijgen ter plaatse. Daarom moest ik Randall Patterson onmenselijk alleen laten liggen. Ik reed naar Zeewijk om de eieren en de slachtkippen te bezorgen. Juffrouw Anderson, de huishoudster is een van mijn oud-leerlingen. Zoals altijd zeer slecht in rekenen, maar verder een heel goed kind. Daar hebben we het nou niet over. We stonden zo met elkaar te praten bij het grote hek, juffrouw Anderson en ik... toen plotseling datgene verscheen waarnaar ik vergeefs had verzorgen. Juffrouw ja, Kearling, vindt u niet dat die kletspraatjes heel lang genoeg geduurd hebben? Als u er niet op tegen hebt, dan wilde ik liever opstappen. Blijven zitten, juffrouw Burke. Yes. Ik wil u even iets laten zien. Deze kat kwam door het hek terwijl ik met Miss Anderson stond te praten. Toen ik die kat daar niet bij het wrak vond, meende ik al dat ze op de terugweg zou zijn. Ze schijnt erg op uw gesteld te zijn, Miss Burkey, dat ze zo onmiddellijk op uw schoot spreekt. Weg, weg voort, lief mormel. Kan ik nu gaan, dokter? Je vaar Burkey. U was het die de corsage op meneer Pattersons Petterson's reverspelde vlak voor u wegreed. U zette de hoedendoos op de achterbank. Deze zie je meester kat zat in de hoedendoos, maar was voorlopig rustig bezig het stuk rauw vlees op te peuzelen dat u voor haar had klaargelegd. Er zat nogal veel bloed aan. U wist dat meneer Patterson ervan hield hard rijden en dat hij de scherpe bochten met grote snelheid nam. In een van die bochten is de hoedendoos op de grond gerookt. De deksel die maar heel losjes vast zat, is er afgewipt. En juist terwijl meneer Patterson volop geconcentreerd was in het bochtenwerk, kwam de kat vrij. Dat de Curry, toen wij vanmorgen de kat zagen terugkomen, vertelde juffrouw Anderson mij dat meneer Patterson, die flinke man, een doordelijke angst had voor katten. Nog eergisteren had hij met Miss Burkies dat praten toen de kat aanhalig langs zijn been streek. Hij was wild van schrik opgesprongen, zodat die morste over de jurk van Miss Berkey. Ja, Wendel haat dat katten. Waarom mag Joost weten? Wat gebeurt er nu op die auto weg? De kat kreeg dus plotseling haar vrijheid. Ze wordt aangetrokken door menselijke aanwezigheid. En wel heel bijzonder door de geur van iets waarvoor katten zeer gevoelig zijn. Zij springt, volkomen overwacht voor meneer Patterson, op de rugleuning van de voorbank en vandaar op zijn schouder. Oh, Mendel. Misschien zag Patterson haar door zijn spiegel. Misschien voelde hij haar pas toen ze langs een haren streek. Het is zeker dat hij een reflex naar haar gegrepen heeft. In volle vaart moet een worsteling zijn ontstaan. De schrammen op zijn hand bewijzen het. Vrijwel onmiddellijk daarna moet hij de macht over het stuur verloren hebben. Juffrouw Burke, u heeft Mendel Patterson vermoord. De kat. De kat heeft het gedaan. De kat. De kat? Was die dan bang dat Randall Patterson alles zou vertellen... ...van wat hij wist van uw financiële manipulaties... ...rond de erfenis van Miss Forbes? Juffrouw Burke? Geen mens maakt ooit de wijze kat wat wijs. Maar bij de mens is alle roddel prijs. Daarbij stelt men geen stuk bewijs als ijs. Men weet er alles van. De papegaai is een waarkunstenaar Hij imiteert ons hele repertoire Al debiteert hij zelf nooit één kanaal Men weet er alles van Dus laat het dieren voorbeeld zijn En houdt voortaan uw mond Miss Burkie zal veroordeeld zijn Isaac zaak kwam toch wel rond, wie zich als het die detectieve meent, is van dit intuïtieve toch gespeend, want zij is aan de fantasie ontleef, ik weet er alles van. Ik weet er alles van, je vroeg de katten. Die zaak Rendell Patterson is nu alweer een paar weken achter de rug. Want ik ben er nog steeds inachtig hoe u wist van die financiële manipulaties van Miss Burke met het geld van Miss Forbes. Daar wist ik niets van. Alles wat ik wist was dat Rendel Patterson een blauwtje had gelopen bij Miss Forbes. Miss Burke had hem in de ogen van Miss Forbes zwart gemaakt. Vrouwen van haar type hebben één karakterzonde. Zucht naar macht. Patterson had vroeger voor haar gewerkt. En kende dus haar doen en laten. Zij was op twee manieren bang voor hem. Als hij met Miss Ferb zou trouwen, zou haar invloed zijn verdwenen. Als hij een blauwtje liet, zou hij erachter komen dat zij daarvan de aanstichter was. En haar kunnen verraden. Hij moest uit de weg. En dan nog iets. Wat is Ipeta cataria? Oh, dat is het plantje waarvan één blaadje in de corsage stak. Nepeta Kadaria. De gebruikelijke naam is kattenzoet. Katten komen altijd op de geuren vanaf. Ze zijn er dol op. Kattenzoet. In deze vijfde aflevering van Theater Andersom... ...hoorde u de stemmen van Philippine Eckerlin, Willy Haak... ...Coba Kelling, Co Arnoldi en Tom van Duinhoven. Het korte verhaal van Norman Madsen, Death on the Straightway werd voor de radio herschreven door Leo Nelissen. Nelly Wiegel zong het inleidende liedje en de tussenzangen. De muziek was van Harry Bannink, die ook samen met Corbaan en Frans de Giese de begeleiding verzorgde. Theater Andersom wordt u voorgezet door Leo Nelissen. u heeft geluisterd naar een aflevering van Theater Andersom een bijdrage van de KRO eerder uitgezonden in maart 1959. We reizen een beetje verder in de tijd in het Kielzog van Harry Banning. We komen terecht in 1963. Hij staat op de planken met Mies Bouwhuis in Zomaar een Zaterdag door Joop Seunen. Er staan bij de informatie van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid geen andere namen van medewerkers vermeld. Maar wie weet herkent u de stemmen wel uit duizenden. Dat zou zomaar kunnen. Luistert u naar Zomaar een Zaterdag. Zomaar een Zaterdag. Zomaar een dag Maar zomaar een zaterdag Dat niets meer moet En alles mag Lekker zalig Zaterdag Ik, jij, hij hey. Hoor je dat? Dat is het jonge ding weer Ik ga weg, ik hou het niet meer uit heeft u dat nooit, dat u zomaar weg wil? Nou oh ja, dan kom ik straks wel weer een nas he, Goddelijk speelt die jongen toch. Zo'n stille jongen, hè? maar wat een temperament. Waarom heb je je toffels niet aan, kind? Ik ga toch op bezoek, maar het is zaterdag. Bent u daar, meneer Bankers? Ik ben het, je wintjes. Ach, wat gezellig. Eén keer maar. Twintig jaar geleden op een zomeravond. Ja, het is makkelijk genoeg om op een zomeravond iets te beloven. Ja, goed hoor. Dan zie ik je wel weer als de winter voorbij is. Halfweg de winter, halfweg de wanhoop heb ik wel eens gelezen. Goed hoor. Dan zie ik je wel weer als de winter voorbij is. Kun je nou niet eens ophouden? Hm? Waarom? Gaan we eten? Eten? Ben je gek? Het is toch zaterdag? Oh. Dag jij soms dat ik op zaterdag geen maag had? Nou, maak dan een boterham. Oh, het is te koud voor brood. Heb je niks anders? Wat wil je dan? Ja, dat weet ik niet. Iets warms. Ja, ik ga er op zaterdag nog een beetje in de keuken staan ook. Ik ben je werkster niet. Trouwens, werksters hebben ook vrij op zaterdag. Speel niet zo hard. Huh? Niet zo hard. Nou, wat wil je? Gaan heel uit maar. Het straks wel weer een nasi bol. Moet je daar nog uit? Nee, maar als ik hier toch niks te eten krijg. Ik vroeg je toch wat je wilde. Het hoeft al niet meer. Speel niet zo hard. Denk om de buren. Goddelijk speelt de jongen toch. Wat een temperament. Of je eigen hart voelt bonken. Oh, wat zeg ik daar nou? Het is goed dat niemand me hoort. Nou, vooruit, Gedraag je. Nou, eens kijken. Waar zijn de bonbonnetjes? Zo. En de koekjes op de schaal. Wacht, een kleedje eronder. Mens, mens, wat ziet het er allemaal weer keurigjes uit bij je? Pietje Paré voor de zaterdag, hoor. Oh, om ziek van te worden. Nou, eens kijken. Hoe laat is het nou? Kan ik nou nog een sigaretje roken voor die komt... Ja, maar dan moet ik wel het raam openzetten. Als dat ruikt, hier Zo. Mm. Oh, tine wintjes. Als meneer Bankers je zo toch eens zag. Maar ma, dat moet u me toch eens uitleggen. Hoe tante Wendela dan bankers heet als ze nooit getrouwd is geweest? Oei, kind. Jij denkt toch niets ongepast, wel? Maar natuurlijk niet, ma. Dan is het goed. Kijk, jouw vaders grootmoeder was van zichzelf een meisje bankers. gaat, was dat. gaat had weer een broer. Wat zit je toch met je voeten te trappelen, kind? Nee, ma. Dat is dat jong mens van boven. Hij maakt muziek. Je wilt toch niet zeggen dat jij dat als muziek beschouwt, René? Nee, ma. Dan is het goed. Kijk. Je vaders oud-tante Agathe had weer een broer. Henry Bankers was dat. Hij trouwde in 88 met een meisje van der Wolf Berchem. En ze noemden hun dochter Wendela naar de zuster van Henry en Agathe. O, juist maar. Nou, en die Wendela Bankers is nooit getrouwd geweest. Ja, er is wel eens sprake geweest van een amourette met de ritmeester van der Dus. Dat was in. In twaalf. Nee, nee, nee, nee, waar heb ik nou mijn hoofd? Vlak voor de grote oorlog was het. In veertien. Juist, ma. Maar daar is nooit wat van gekomen. Nu dat het een slechte partij was, maar papa bankers. Hey, kind, wat zit je toch met die voeten? Ben je nerveus? Nee, ma, dat is dat jong mens van boven. Och ja, René. Ja, ma. René, zijn die mensen eigenlijk wel getrouwd? Welke mensen, ma? Die van daarboven, dat jong mens. Oh, beslist wel, ma. Juffrouw Wintjes zou ze anders toch nooit in haar pension toelaten. Oh, c'est vrai. <laughs> c'est vrai, mon petit. Hoewel, ze kan soms heel vreemd uit de hoek komen, die juffrouw Wintjes, van jou. Maar, ma, waarom zegt u die juffrouw Wintjes van mij? No, nee, nee nee, let maar niet op mijn kind. Ik ben een oude vrouw. Maar hou wel je voeten stil als je wilt. Dat is dat jong mens, ma. Ach, ja, dat zei je. Maar je wilt toch niet beweren, René, dat mensen daar hun brood mee verdienen? Hou je nou nog niet op? Ja, wat denk je eigenlijk dat ik mijn brood mee verdien? Nou, als je toch geen brood wil eten. Oh, best. Dan speel ik niet meer. Je moet me trouwen nog maken. Ja, zeg, wat denk je eigenlijk dat ik niets anders te doen heb? Nou, lieve schat, er was een tijd dat je niks anders wilde. Een tijd dat je zei, schatje, wat wil je nu eens hebben? En dan zei ik, schatje, met de beste wil van de wereld, ik kan niet meer. Je hebt me volgeladen. Oh ja, en wie waste er toen af? En wie beloofde er dat hij op zaterdag altijd brood met lekkere dingen zou maken? Ja, ja, maar, maar toen was het zomer. Ja, zie je, het is makkelijk genoeg om op een zomeravond wat te beloven. Maar nou is het winter. Ja, als jij nou maar eens een beetje minder winter zou maken. Je loopt als een ijspegel door het huis. Waar jij bent, hagelt het. En ik bibber als je in de buurt komt. Dank je. Het is toch zo. Je zei... Waar jij bent, is het zomer. Waar jij bent, schijnt de zon. Je zei, je zei dat waar wij waren... de kou niet komen kon. Het zou altijd zomer blijven. De wind, de regen, de mist... De sneeuw, de hagel, de winter, dat waren woorden, woorden, woorden, die jij niet wist. Een dag, een week, een maand, een zomer, de bomen bleven groen. De zon bleef alle dagen komen, maar toen, maar toen, maar toen is er dan toch gebeurd? Ik weet het niet. Er waren zoveel dagen. Ja, en er moest zoveel brood gesneden worden. Truien gestopt. Pannen geboend. Gekocht. Betaald. Uit de winkel gehaald. Ja. Er vielen woord en nog meer woorden... als blaadjes van een boom. En zonder blaadjes wordt het winter... het einde van de droom. Het zal altijd sober blijven, de winter regen, de lest. De sneeuw, de hagel, de winter, dat waren woorden, woorden, woorden die jij niet wist. De ijzer ligt op alle dingen, de stoel, het bed, het raam. De oostenwind rent om de tafel. Het sneeuwt rondom je naam. Weet je dat Wouter naar Ibiza is? Nou, en? Daar is het zomer. Ik hm. was er met hem meegegaan. Dat is misselijk van je. Daar zei ik het niet om. Nee, Nee, dat begrijp ik omdat het er zomer is? Oeh, als ik gewild had, had ik heus meegekund, hoor. Ja, waarom heb je het dan niet gedaan? Het kan jou niet schelen, hè? Het kan jou allemaal niet schelen. Zie je het nou? Je zou me rustig met Wouter naar Ibiza hebben laten oh, gaan. Ja, als het dan toch bij Wouter zomert, en Landeling! Dan moet je het ook zelf maar weten, hoor. Dan ga ik ook, dan ga ik naar Ibiza. Ik hou het niet uit, ik hou het hier niet uit. Die rotwinter, en dan hebben we ook geen borden meer. Oh, maar die, die heb je op Ibiza niet nodig, hoor. Dat je uit het vuistje. En ik eet wel mijn bal zo op. Alsjeblieft! Ja, kopjes ook niet. Nou, dan koop ik wel een plastic bekertje voor mezelf. En ik ga toch naar Ibiza! Goed, schatje. Dan nou zie ik je wel weer als de winter voorbij is. Hè? Was dat het jonge ding van boven nou? Ze gooit naar hem. Oh, wat zalig. Ze heeft hem iets naar zijn kop gegooid. Wat een leven. Wat een verrukkelijk leven. Dat je zomaar kan gaan gooien en smijten als je daar zin in hebt. Oh, wat zou ik dat graag eens een keertje doen? Maar naar wie zou ik nou moeten gooien en smijten? Er is niemand op wie ik kwaad ben. Geen mens die ik haat. En ook niemand die kwaad op mij is. Nee. Zal ik eens... Zal ik nou gewoon dat keurige kopje... dat ik op mijn verjaardag van de oude mevrouw heb gekregen... is naar de muur smijten? Nergens om. Gewoon. Zomaar. Omdat het zo'n keurig kopje is. Vooruit. Daar gaat hij. Ben je daar gescheld, kind? Nee, maar... Er brak iets. Hier in huis, kind? Nee, maar boven. Dan is het goed, kind. Het is koud, hè? Heb jij je, je toffels wel aan? Nee, maar ik moet toch nog op bezoek? Maar waar moet je dan heen, kind? Naar je voor wietjes, maar het is toch zaterdag. Ach, ja. Zou je het wel doen, kind? Waarom niet, maar voelt ma zich niet goed, maar... Wil maar liever dat ik thuis blijf, maar... Nee, kind. Ga gerust weet maar zeker? Ja, vent. Ik vraag me alleen af of je er wel verstandig aan doet. Wat bedoelt ma? Om naar je voor te gaan, vent. Mama, ik ga toch al vijftien jaar lang naar je voor op zaterdag? Waarom juist, kind? Als je al vijftien jaar lang gaat, kun je net zo goed niet meer gaan. Wat bedoelt ma? Niets, kind. Ga jij nou maar. Dag, ma. Dag, Dag, vent. Lekker, dat lucht op. Zal ik nog iets spreken? De bonbonschaal. Hij ja, vijftien jaar lang staat dat onding maar op tafel. Voor als meneer Bankers komt. Een bonbonnetje? Wat een verwennerij, juffrouw Wintjes. Ja, ziet u, een bonbonnetje, dat is nou mijn rokertje. Oh ja, meneer Bankers? Nou, u heeft groot gelijk. Neemt u er nog een? die met een nootje. Daar houdt u toch zo van? Lach. Nou, daar hebben we meneer Rokertje dan. Bent u daar, meneer Bankers? Ik ben het, je voor wientjes. Ach, wat gezellig. Komt u verder? Ja, ik dacht het is zaterdag. Ik ga eens kijken hoe je voor het maakt. Nee, maar wat een enige gedachte van u... Hoe komt u er zo op? Uh, uh, pardon? Oh, uh, pardon, meneer Bankers. Oh, let u alstublieft niet op mij. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik, ik heb net ook al een kopje laten vallen. Ach, wat uh, spijtig. En zo'n keurig kopje. Maar als het u vanavond niet convenieert, kan ik misschien nee, nee, beter... Nee, na... het is juist erg gezellig, meneer Bankers. Een kopje thee voor we gaan ganzenborden? Erg graag, juffrouw Wientjes. Niemand zet ze zo lekker als u. En neemt u toch een bonbonnetje. Ze staan ervoor. Heel graag. Oh, wat een verwennerijen voor windjes. Ach, voor de zaterdag haal ik altijd iets extra's in huis... Uh, weet u je voor wintjes? Zo'n bonbonnetje, dat is nou mijn zwakheid. Oh ja, meneer Rokertje, uh, Meneer Pankers bedoel ik. Hoe <laughs> neemt u me niet kwalijk? Maar omdat u altijd zegt mijn Rokertjes, u... oh, oh, oh ja, zeg ik oh. dat ja. altijd. Wonderlijk is dat toch, hè? Zoals een mens duizend dingen zegt en doet zonder dat u het zich bewust is. Oh, ja, gelukkig maar. Ja, ik bedoel, uh, als je erover na gaat denken... Hè, wat je een leven lang allemaal oproept... kan dat u nou nooit eens benauwen? Uh. Pardon, ik volg u niet. Nou ja, ziet u, ik bedoel wat we allemaal doen, hè? zoals ik bijvoorbeeld. Ik eet altijd alleen maar kalsvlees en ik drink nooit iets anders dan thee. Voor mijn zenuwen, ziet u? Dat is ook heel verstandig voor wietjes. Ja, wel verstandig. Maar ziet u, dan lig ik s'nachts wakker. Hè? En dan denk ik aan al dat kalsvlees. Weet u, meneer Bankers, ik loop tegen de 50, dan maak ik geen geheim. Maar dat van. Dat ziet u voor wintjes. Maar u ziet er niet naar uit hoor. Oh, ik ben goed gezond. Mijn moeder is 90 geworden. En daarom, meneer Bankers, stel ik me dat zo voor, hè, hoe ik 60 jaar lang kalsvlees zal hebben gegeten, Ontje na ontje. Weet u hoeveel kalveren dat zijn? Ik heb het uitgerekend. Dat zijn er meer dan 40, meneer Bankers. 40. Op het laatst heb ik het gevoel dat ze alle veertig rond mijn bed staan te loeien... en me met hun stomme ogen aanstaren. Maar juffrouw Wientjes... En dan zeg ik nog niets over die thee. 400 liter per jaar, meneer Bankers. Dat maakt in een heel leven één grote vijver waarin je verdrinken kunt. Maar juffrouw Wientjes, zulke dingen moeten we niet denken. Dat is het leven. Dat zegt u nou, meneer Bankers. Maar soms denk ik, is dat het leven wel? Een veertig koeien en een vijver vol thee... Zou het leven niet iets heel anders kunnen zijn dan wij tweeën denken? een grote rauwe biefstuk en een vijver met heel iets anders erin dan thee. Uh, ja, je Wintjes. Nu komen we op gevaarlijk terrein. Ja, precies. En dan keren u en ik om en dan gaan we maar gauw ganzen worden. U met uw bonbonnetjes in plaats van een rokertje en ik met mijn kalveren in plaats van iets anders. Ach, praat ik toch allemaal. Laten we maar gaan ganzen worden. Gooit u vast om het hoogste. Eh, uh, juffrouw Wientjes. Ja, meneer Bankers. Ik vind het enig als u zo praat. Pa pardon, meneer Bankers. Ja, ik had nooit gedacht dat u zulke dingen wel eens denken zou. Dan kent u me niet, meneer Bankers. Maar, maar u, denkt u ook wel eens zo? <laughs> ik moet u iets bekennen. Ja, meneer Bankers. Op kantoor rook ik wel eens. Nee, het is niet waar. Oh, meneer Bankers. Ja, juffrouw Wientjes. <laughs> ik moet u ook iets bekennen. Ik rook ook wel eens... Zullen we samen? Ik heb sigaretten. Oh, graag, voor windjes. <laughs> Dank u, voor windjes. Dat is mijn merk ook. Oh, u heeft een echte aansteking. Ja, die heb ik gekregen toen ik 25 jaar directeur was. Ik heb hem nooit aan ma kunnen laten zien. Want ma heeft liever niet dat ik rook, ziet u. Ma zegt altijd dat ze het nogal schril vindt dat ze me niets gegeven hebben. Oh ja, ik kan het toch niet opeens gaan vertellen dat ik al 30 jaar rook. 30 jaar? Ach, wat jammer. Waarom? Jammer, juffrouw Wientjes. Nou, dan hadden we toch samen. Als u hier kwam, bedoel ik, op zaterdag, stiekem. Oh, ja, uh, ma zal toch niet onverwachts hier komen? Uh, wat denkt u? Ach, nee, de oude mevrouw loopt de laatste tijd zo slecht. Ja, maar ze heeft het toch wel eens eerder gedaan? Ja, meneer Bankers, maar dat was die avond dat u zo lang in de put moest zitten... voor u verlost werd, weet u wel? Ja, ik herinner het me. Maar weet u, ma is altijd zo zorgzaam. Ma? Hier, hier, gauw uitmaken. Vlug, vlug, ik zet het raam open. Hier, nou, gooit u het asbakje liggen. Oh, oh, ziet u nou, we hadden er nooit aan moeten beginnen. Wie is daar? Ik, je voor wintjes. Mag ik u even iets vragen? Maar natuurlijk komt u binnen, mevrouw van de Bijengaard. Waarom noemt u me toch altijd mevrouw? Ik heet Joesje. En dat is een regel van het huis. Al mijn gasten zijn voor mij meneer en mevrouw. Komt u verder? Oh, maar u heeft al bezoek. Nee, dan kan ik maar beter... Ach, wel nee, u bent toch bij de gast? Kent u elkaar? Meneer Bankers, dit is mevrouw van der Wijngaard. Dit is meneer Bankers. Het is me een groot genoegen, mevrouw. Hoe maakt u het? Neemt u me niet kwalijk dat ik zomaar binnenval op zaterdagavond? Maar ik ga weg, ziet u. En nu wilde ik u vragen Gaat of Gaat u... u weg? Toch niet weg? U uh, bedoelt toch niet... Uh... Weet je wel, uh, ik ga een postje op reis naar, naar Ibiza. En, en dan wilde ik vragen of, of u af en toe eens op een man wil letten. Ja, ik bedoel, ja, niet dat u op hem letten moet, natuurlijk. Hè? Maar, maar of hij wel eet en niet met een kapotte trui het huis uitgaat. Natuurlijk wil ik dat doen. Maar mevrouw van der wijngaard, als ik zo onbescheiden mag zijn... moet u zo opeens vertrekken? Nou, moeten. Ik wil gewoon. Ik hou het niet meer uit. Al dat brood en al die pannen en de winter waar geen eind aan komt... Heeft u dat nooit? Dat u zomaar opeens weg wil? Oh kind. Oh, nou, dan zeg ik toch kind tegen je. Nou ja, als je ze wist, hè, dan sta ik hier voor mijn keurig gelapte raam. Hè, met mijn keurige gordijntjes. En dan denk ik. Nee, nee dat kan ik niet zeggen. Waarom niet? Uh, zal ik misschien even? Oh, oh, oh nee. Oh, nee, nee, nee, meneer Bankers. U mag het eigenlijk best horen, hoor. Ja, waarom niet? Hè? Nou, dan sta ik daar. Hè, en dan denk ik. Geef mij een wolk. Om mij ver weg te dragen, ik hou het niet, ik heb het hier niet meer. De grijze lucht en al die grijze dagen, dit kikkerland, dit kikkerweer. Mijn bontje en mijn sjaal, mijn overschoenen, mijn wollen hend, mijn toffels met pompoenen, mijn warme kruid. En mijn flanellen nachtjapon, die gooi ik weg, die laat ik achter. Want ergens anders is de wereld zachter. En ergens anders scheen de zon. Daar sta je dan, de wolk laat op zich wachten. Je wist het wel, je wist dat het niet kon. Maar ergens anders is de wereld zachter. En ergens anders schijnt de zon. Nou, ik geloof dat ik het toch maar probeer. Met of zonder wolk. Weet je het nou wel zeker? Is er niets meer dat ik voor je kan doen? Nee, juffrouw Wintjes. Dank u wel. En misschien... Tot ziens. Ik hoop het van harte. Ga je werkelijk naar Ibiza? Ja, wat dacht u? Daar is het zomer en het is toch niks naar Ibiza? Dag, meneer Bankers. Dag, mevrouw Van der Weegaard. Pas goed op jezelf, kind. Ja, juffrouw Wintjes. En u let een beetje op hem, hè? Daar kun je op rekenen. Nou, wat vindt u, meneer Bankers? Kunnen wij haar zomaar laten gaan? Wat kunnen wij doen om haar tegen te houden, juffrouw Wientjes... als een man het niet eens kan? Ja, dat is huh? waar. En het is zo'n aardige, stille jongen. Hè? En weet ze wel wat ze doet, zo'n jong ding? Ja, als u of ik nou zei dat we er vandoor gingen... Maar dat... u en ik gaan er niet vandoor. Ik moet u iets bekennen, meneer Bankers. Ja, juffrouw Wientjes. Ik heb er wel duizend keer vandoor willen gaan, zoals zij. Gewoon, terwijl ik mijn dressoir afstofte... of mijn onsje kalfsvlees aan het braden was... of aan het thee drinken... Ja, ook wel eens als ik hier met u zit te ganzenborden. Vindt u dat erg? Nee, juffrouw Wientjes. Ja, ik zou het natuurlijk wel erg vinden als u werkelijk wegging. Pardon, meneer Bankers? Weet u, juffrouw Wientjes, u heeft het als u een wolk ziet, nietwaar. Dat past ook helemaal bij u. Maar ik ben een man... Ik krijg het als ik een racewagen zie. Een racewagen, meneer Pankers? Ja, dan denk ik, waarom koop ik niet zo'n ding? En zo'n pet erbij, weet u wel, in een pijp... met van die zware Engelse tabak en een Maria oh meneer Pankers, het zou u enig staan. Bijna was het er een keer van gekomen. Ik, ik weet het nog goed. twintig jaar geleden op een zaterdagavond in de zomer. Uh, u neemt me toch niet kwalijk, voor windjes Met een meisje. oh meneer Pankers. Ja, helaas wel maar op het laatste ogenblik tussen. Dus u begrijpt... Daarna is er nooit meer van gekomen en zijn alle zaterdagavonden hetzelfde. Met het ganzenbord. Met het ganzenbord, inderdaad. Met het ganzenbord. Oh, pardon, juffrouw Wintje, ja. zo bedoel ik het niet. Oh, het dit. geeft helemaal niet, meneer Bankers. Mag ik u iets bekennen? Ja, juffrouw Wientjes. Eigenlijk vind ik gransenborden een heel naar spel. Ja, ik zit al zo vaak in de put, begrijpt u. Vooral in de winter. Ja, ik ook, juffrouw Wientjes. Halfweg de winter, halfweg de wanhoop, heb ik wel eens gelezen. Ach, en ik ben helemaal een beetje halfweg de winter. Hè. Ja, ik, ik zelf bedoel uh, ik. Ja. Dat mag u niet zeggen. U hebt toch nog altijd uw wolk om naar uit te zien, u. Ach, die komt toch niet, meneer Bankers. Uh, juffrouw Wientjes. Ja, meneer Bankers. Mag ik u iets vragen? Ja, meneer Bankers. Uh, juffrouw Wientjes... Mag ik uw woord iets zijn? U, meneer Bankers. Ja, juffrouw Wintjes, ik wil u wegdragen. Ver weg van die vijven vol thee en die veertig kalven rond uw bed. U bent zo aardig. U rookt stiekem sigaretjes en u houdt niet van ganseborden. Ik vind u ook erg aardig, meneer Bankers, omdat u zo'n rare auto wilt en zo'n pet. Ja, maar zijn wij er niet te oud voor? Zijn we niet te oud om op een wolk te zitten en te racen met zo'n snelle wagen? We zijn pas halfweg de winter, juffrouw Wientjes. Zo'n meisje van boven kan makkelijk weglopen naar de zon. Die vindt ze ook wel. Maar wij mogen niet weglopen als we iemand vinden die de rest van de winter met ons wil delen. Zou u dat willen, juffrouw Wientjes? Oh, ik weet niet wat ik zeggen moet. Ja, ik had nooit... Uw ma... Wacht maar. Ja, ik zal wel zeggen dat ik heel lang in de put zat, hè? Uh, en dat ik... Niks daarvan. Ik zeg gewoon tegen ma. Ma, ik stond er te zoenen. Want daar heb ik zin in, juffrouw Wientjes. Ik heb zin om u te zoenen. Weet je wat jij bent? Een schat. Ik ben jou een schat. En nu ga ik maar open doen. Dag, meneer van der Weengaard. Dag, juffrouw Wientjes. Ja, neemt u niet kwalijk dat ik, dat ik zo laat op bel, hoor. Maar ik wil u iets vragen. Natuurlijk. Komt u verder. O, Omer, u heeft bezoek. Nee, dan kan ik beter. Nee, hoor, dat geeft niets. We zijn onder vrienden. Kent u meneer Bankers? Van de Weingacht, hoe maakt u het? Hoe maakt u het? Ik wilde u alleen maar vragen of u mijn vrouw gezien heeft. Uw vrouw? Jazeker, die is naar Ibiza. Oh, oh, oh, het spijt me dat ik dat zo plomp verloren zeg. Wist u dat nog niet? Jawel, jawel, ze had het me wel gezegd, maar ik dacht dat het niet echt zou gaan. Uh, kan ik iets voor u doen? Nee, dank u. Goedenavond, meneer Bankers. Hebt u wel gegeten? Waarom vraagt u dat? Ja, uw vrouw vroeg of ik daarop letten wilde en ook. Daar is ma. Ach, meneer van der Wijngaard, praat u nog een ogenblikje met meneer Bankers als u wilt. Kind! Ben jij het? Is mijn man hier? Joesje! Schatje, het was zo koud buiten en ik dacht. Wat dacht je? Dat het eigenlijk allemaal zo'n onzin was. Ja, maar de zon dan? Ach, die zon. Waar jij dan? Oh. Is het altijd zo waar jij bent zijn te zorgen? ik daar blij om u niet meneer Bankers ik, ik bedoel eh, René jij niet René ja erg blij oh dat is maar laat er binnen geval Tine oh wacht ik doe wat voor u open René René wat doe je oh René hij zit zeker weer in de put hè nee maar ik zoen er ik zoen je voor windjes Tine eindelijk daar heb ik nou ja en dag op gewacht nou ik had de moed al opgegeven, hoor. Ik dacht, hij kan net zo goed niet meer gaan ganzenboden. Dat wordt toch nooit iets. En kijk nou toch eens aan. Nou gebeurt het toch nog zomaar op een zaterdag in de winter. Ja, maar zomaar op een zaterdag. Zomaar een zaterdag, niet zomaar een dag. Maar zomaar een zaterdag dat niets meer moet... Alles mag Lekker zalig Zaterdag Schatje, ga je mee? Ik moet je trui nog maken. Dan bak ik intussen het omelet. Hoor je niets, Tine? Wat moet ik horen? Het bloeien van jouw veertig kalveren die op de vlucht slaan. Mm. Niet waar iedereen bij is, René. Dat past niet. Lekker zalig Zomaar een zaterdag, een bijdrage van de VARA. Eerder uitgezonden in januari 1963... Aanleiding om dit te programmeren in deze vlucht in het verleden... is natuurlijk de onnavolgbare Harry Banning. De componist, arrangeur en pianist werd geboren op 10 april 1929. We moeten hem al lang missen, want hij overleed in 1999. Hij was 70 jaar. Maar dit was dan toch weer even een heel mooi banning moment hier op Radio 1. Vragen en opmerkingen die kunt u aan ons kwijt via de site. Dat is nachtvluchten.fm, Www.nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Rechtstreeks mailen kan natuurlijk ook dat adres. Is nachtvluchten, apenstaartje, omroepmax.nl. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur opnieuw muzikaal talent... de zangeres en zangpedagoge Erna Sporenberg. Tot zo.